6,9, straks meer, 4, 5. 5. 5. 5. 5. maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Martijn Herhuis met het NOS-journaal. De meeste internationale media noemen het voorbarig om te hopen op een stabiele democratie in Egypte na het vertrek van de president. Volgens de Israëlische krant Haaret zal het land voorlopig door het leger worden geleid...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 Een zeer goede morgen in Heel Zandvoort. Vandaag weer het goede Zandvoort, vanuit Hotel Hoogland. En uh, naast mij zit een welgebruiende voorzitter van de, de CFM, Pieter, welkom. Een goede morgen, Ben. Waarom je zo opgehouden? Uh, ik, ik heb een paar weken uh, mee laten verwennen in het eilandje, of op het eilandje Grenada. Dat is het onderste eiland in de Caribische Zee, vlak boven Venezuela. Met een nachttemperatuur die nooit kouder is dan 26 graden.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 The beat. De muziek komt erin te komen, zeg? Ja, Zo de, de zaterdagmorgen. Als de, de microfoons open gaan, dan moet de, de muziek een beetje uit. Het was uh, Five met Everybody Get Out. Ik ben wakker. Ja, behoorlijk. Nou, dat is ook ben... een beetje de bedoeling, want jij hebt natuurlijk alleen maar liggen slapen op de strand en uh, klopt, vol het whisky uh, weggekopt. Ja, klopt. Uh, misschien komen we straks nog wel even over drank te spreken met uh, uh, de hoofdinspecteur van Zandvoort, meneer Sarneel. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh,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 Ja, die maakt wel dat er toch weer wat verschuivingen plaatsvinden. Wat is de reden steeds dat dat twee, drie jaar en dat we weer een nieuw gezicht hebben? Ja, dat ligt vaak in het persoonlijke vlak en zelden in het organisatorische. Deze fusie ligt voor een groot deel wel in het organisatorische vlak. En dat betekent dat er nu natuurlijk voor Zandvoort daardoor een nieuwe teamchef kwam. Het was niet zo dat de vorige teamchef, Jim Gouwen, die was nog niet uitgekeken op Zandvoort. Dus als de fusie er niet was geweest, was hij misschien nog wel een paar jaar gebleven. Hoe, hoe zit de organisatie van de politie in de regio nu in elkaar? Er zijn nu acht basisteams, wijkteams. Ik ga even de boven, even van, van... van bovenaf aan. Ja. We hebben een korpschef. Ja. En uh, twee... dat is een mevrouw en, is dat? Dat he? is een mevrouw, Janine van den Berg, die is uh, ook baas van Haarlem. Die is ja van heel hey, Kennemerland. Van we heel land. Ja. Uh, En uh, zij werkt met twee andere mensen in de korpsleiding. Ja. Uh, en dus een drie korpsleiding. Daaronder zitten voor dit moment.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 Daarnaast hebben we dan nog twee andere districten, dat is Eimond, uh, Velzen en Beverwijk Heemskerk. Uh, en Haarlemmermeer, en dat is eigenlijk alles wat echt in de Meer ligt met twee basisteams. Oké, okay, we gaan even naar, naar dit district, Kennemerkust. Uh, hoeveel manschappen beschikt u over? Kennemerkust heeft een sterkte van ongeveer 100 mensen, 100 fulltime medewerkers. Wat ik van vroeger weet, toen ik de, uh, nog een periode in die gemeenteraad heb gezeten... Dat is dat als je. toen hadden we nog een eigen politiekorps in Zandvoort. Dat als je zegt we hebben 100 man. dan zijn er maar 20 effectief die in dienst zijn. Uh, ja, dat is er maar net hoe het. cursussen, vakantie. Nee, gelukkig eh, niet. Nee, gelukkig ja. is het niet zo ernstig. Nou ja, we hebben 100 uh, FTE's, zoals dat dan heet. Ja. Uh, dat betekent dat er ongeveer 120 mensen. Uh, dus hoofden in het team uh, werkzaam zijn. want er zitten een paar parttimers uh, bij.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 En nu krijgen ze een kruisbestuiving. Heeft dat voordelen? Uh, dat heeft voordelen. Of heeft het alleen maar voordelen in het getal van ik heb zoveel agenten te beschikken? Uh, het heeft ook voordelen omdat uh, door deze grotere uh, voet van het team... Uh, ...hebben we meer beschikking over verschillende expertise's en uh, verschillende specialisten. Mm -hmm. In een klein team, wat Zandvoort toch eigenlijk was... Uh, ...kun je niet al die bijzonderheden uh, zelf in huis hebben... Uh, en die zijn er nu door dat grotere team wel. Dus dat heeft voordelen voor de bewoners en, en uh, gebruikers van het gebied in Zandvoort. Voor het totaal. Ja. Zo'n zo strand komt er ook nog bij, hè? Dat, Ja. Het uh, Bloemenuil strand. Ja, maar dat, dat was er al bij. Omdat wij uh, hier natuurlijk een, een afdeling strand hadden. Klopt, het strandteam. Uh, maar de laatste jaren uh, werkten we al heel nauw samen als team Duinrand en Zandvoort. Uh, dus het strandteam was eigenlijk al een aantal jaren één.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 Um, hoe is dat nou tot stand gekomen? Was de bohemend genoeg voor iedereen in Zandvoort? Of kregen jullie signalen uit, uh, uit het Zandvoort zelf? We kregen signalen van uh, horeca-ondernemers, uh, Maar ook van mensen die uh, daar in de buurt wonen. In het centrum van Zandvoort. En uiteraard eigen waarneming van, uh, van mijn collega's. Dat de sfeer in het uh, uitgaansleven in Zandvoort aan het veranderen was. Inderdaad de sfeer grimmiger werd. Uh, zowel op straat als ook in de, in de gelegenheden.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 En vervolgens zie je de beste verdachte weer op straat rondlopen. En dat gebeurde dan ook vaak, dat de verdachte inderdaad na die twee, twee en een half uur weer op straat stond. En soms zelfs met het gedrag waar die voor aangehouden was, weer opnieuw begon. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel onwenselijk En daar leert ook zijn verdachte niet zoveel van. En voor het uitgaanspubliek en de ondernemers is dat heel vervelend om te constateren ja, het helpt niet. Hmm.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 Uh, en dat vinden wij ook. Uh, wat we zagen is dat er op sommige terreinen uh, nou, een iets ander beeld dreigt te ontstaan. En dat hopen we voor te zijn. Uh, en daar zijn we ook voor. Uh, Kennen we kusten die, die wil vooral voorkomen uh, dat de kans op slachtofferschap, hè, die willen we graag verminderen. Uh, dus willen we willen voorkomen dat mensen ergens last van hebben en negatieve ervaringen opdoen. Uh, dus we proberen zo vroeg mogelijk uh, daarop in te grijpen met de partners die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Uh, en ik denk dat we met de dingen die we net besproken hebben, dat we dus inderdaad uh, het leven en het uitgaan in Zandvoort uh, leuker en gezellig kunnen houden. Maar er, staan, uh, er staan een paar grote evenementen op, uh, op stapel en dat is eigenlijk, daar wil ik eigenlijk naartoe. Dat is de, de, de leukere kant, zou ik maar zeggen. Yeah. Uh, daar wordt ook veel inzet van politie van vereist.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 Bijvoorbeeld verkeersregelaars inuren. Ja. Daar waar voorheen politiemensen dat werk deden... Uh, zijn er nu gewoon commerciële bedrijven. Oh, uh, we hebben in Zandvoort een hele grote groep vrijwilligers... verkeersregelaars. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Die, die de cursus gevolgd, vaak... gevolgd hebben. Ja, perfect. Je, je, je zit er toevallig heel ja. dicht bij ons? Kijk ja. eens aan. <laughs> <laughs> Ik dacht al, waar komt dit promotiepraatje vandaan? <laughs> <Ja>, precies. <laughs> ja. Voor ja, verkeersregelaars boek bij Pieter Jouwster. Ja, precies. precies. Ja. Nee, we zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. Want dat betekent inderdaad dat wij onze uh, uh, mensen... op veel beter plekken kunnen inzetten. Ja, precies. Uh, dus uh, daar zijn we erg uh, tevreden mee. Nou, en deze verkeersraad in Zandvoort die hebben we <kliek> nog een VVV-functie ook, want vaak word je aangesproken van waar is station en waar is dat? Precies. dan kan je mensen nog een beetje helpen ook. Dat, uh, ja, geweldig. Je kent de weg hier. Ja, dat scheelt een stuk. Uh, uh, uh, nou, ik wil nog één ding, ding, een ding weten. Een ja, ben mooi. Mag nog één vraag stellen? Nog één vraag. Kennen en gekend worden is een belangrijke gesprek binnen de politie. Wie we goed kennen, dat zijn de wijkagenten. Ik mag dat niet zeggen, want het heeft een andere naam. Nee, je mag het geurswijkagent. Een gebiedsgebonden agent. Iedereen ja, herkent de naam wijkagenten. Dus maar we, dat we dat hebben er hier maken. twee, eh, vriend Achten en, en Kommer. Drie, wie is de derde? De derde, nee, er is ook een, inmiddels daar een verschuiving in plaats gevonden. Uh, de heer Achten, die is uh, geen wijkagent op dit ogenblik. Uh, daar is een nieuwe wijkagent voor Zandvoort Noord. en uh, Zijn naam is uh, Dolph Schuurman.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 De website, welke is dat? www.sensor.nl Sensor? Www .sensor .nl. Okay. Ja, en het aardige is, we zijn vorig jaar begonnen met die chathulpverlening. En we zien dat we daar een totaal andere doelgroep mee bereiken. Het Bellen is toch de wat oudere ja. doelgroep 40 plus, zal ik maar zeggen. Met de chatten bereiken we dus echt ook 30. En, uh, en veel jonger. En we zien ook met het chat een, een veel heftiger uh, problematiek uh, voorbij komen. Echt hele ernstige dingen. Suïcide. Is, uh, is het afzetten op een tikmachine makkelijker als een telefoon? Nou? Ik denk dat het nog anoniemer uh, ja? is. Ja. Ik, ik moet zelf wel zeggen, en dan vrees ik af en toe dat de generatie kloof. Uh, nee, ik zou niet weten hoe zo'n apparaat werkt, dus ik doe het telefoon wel. <lacht> nou ja, het, ja, het is, je is gewoon, het je, gaat, je gaat gewoon achter die computer zitten. Nee, kijk, ik denk zelf ook, en, en de mensen die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 En dat, dat stukje, dat, dat, ja, dat onbevangen, zoals mijn zwager ook, dat bakje koffie gratis weggeeft, euh, bitterballen rond, euh, rondbrengt, allemaal uh, low budget. Ja, ik nou, vind het schitterend dat ja, ze dat zou wie, kunnen volhouden. Ja, maar wie kan jou iets weigeren? Ja, nou ja. <laughs> ja. ja. Nou, hij moet straks zelf iemand weigeren, want die meneer zit nog steeds in die auto. <laughs> hij zit in een taxi te wachten. Het is altijd uh, een Zandvoortse avond, er gebeurt van alles. Uh, ik geef mezelf tegenwoordig ook op, dan weet je zeker dat ik kom.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 En toen kwamen er opeens een zootje mensen opeens het laatste moment de aanbieding. En ik denk denkt: maar kijk hoe los ik dat nog op zeg. Dat kan toch niet allemaal staande receptie worden. En onvoldoende voldoende hapies. Ja, Ja, ja want je gaat één keer de tijl in, ook ja. met het aanvoeren de van stoelen. Ja, staan er mensen niet meer stil, maar je moet ook je stoelen aan, aanvoeren ja, je vanuit moet de zalen, kamers. Uh, die samen met je correct. Ja. Toen uh, zegt de de Jong, die er toen bij ons een beetje erbij was, hij Mas, je hebt daar ook een beamer. Waarom koppel je dat niet aan elkaar? Kun je twee zalen doen. Oh, grandioos idee, maar je moet erop komen. Hè? Ja, ja. Ja, en vanaf die tijd uh, zijn we dus nu met twee zalen bezig.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 En wij zijn al aan het bouwen voor degene die er de straks over gaat nemen. Stel dat ik uh, de pijp aan geef, dan moet het zelf verder kunnen. Yes. Dus uh, ik zorg zo en zo dat het nalatenschap uh, voor Zandvoorten beheerd blijft. En de poppetjes moeten bij elkaar passen. En dat gaat heus voorkomen. Het is okay. niet allemaal eigen hikkie, echt niet. Want of ik nou de diapresentatie doen, of een ander het wil doen, dan zeg ik graag. Want dat scheelt maar weer een hoop tijd. Maar yes. er gaat zoveel tijd in zitten, Er yes. staan de mensen niet meer stil. Dus het is voor Zandvoort en dat, uh, dat genootschap Oud-Zandvoort. En dat van ons, jongens, dat komt uit voor elkaar. Wees zijn er maar niet bang voor. Geweldig. Oké, okay, toppie. Hey, goede ritte Schiphol. Ja, ja. dankjewel. <laughs> Dag. Dank je. 1 Op 104.